Ongelooflijk, ineens. En ik denk dat het gewoon te horen is. En, ja, en gelijk krijg ik van iemand een e-mailtje dat het opvallend is dat de afgelopen lezing niet met de meditatie begonnen is. Ja, dat is waar. En de briefschrijfster heeft helemaal gelijk. Ja, dan zal ik deze lezing eh, beginnen met een meditatie. Maar ik zal hem ook helemaal door laten lopen tot het eind. Zodat je deze lezing als een, als een meditatie kunt beschouwen. Als één hele meditatie kunt, eh, kunt, kunt, eh, kunt zien. Nou, bij deze dan, heel graag. En zet je voeten naast elkaar op de grond. Maak verbinding. Met de aarde. Voel in jezelf de energie van de aarde via je voeten omhoog komen. Zomaar via jouw voeten, zo door je benen heen, naar je lichaam toe. En sluit je ogen maar, dan kun je je beter concentreren. voel, voel diep, diep in jezelf of je de energie door je voeten heen op kunt voelen komen. Voel maar. Voel dat je verbonden bent met het binnenste van de aarde. Voel dat de aarde leeft, en voel van binnen dat jij eens besloten hebt om op deze aarde te leven. Neem de verantwoordelijkheid. Nou. Dus ik zei: neem de verantwoordelijkheid voor die beslissing. Voel in jezelf, en zie dat jij die beslissing hebt genomen. Niemand anders. Jij hebt tezamen met jouw geleide geest. Je gids. Of wellicht je gidsen het besluit genomen. Om het leven op aarde te leven. En hou je ogen gesloten. hoe je de keuze maakt om uit een gevoel van bekend zijn met sommige zielen je eigen ouders uit te Je kiest er zelf uit, ook de genetische keuze, juist met deze ouders. In het universum is alleen maar liefde. En juist jouw keuze. <coughs> jouw keuze, dus de keuze waar jij alleen voor verantwoordelijk bent, maakt dat jij juist die ouders uitkiest. Die omstandigheden. En juist dat leven. Je kunt dus spreken van een blauwdruk van je ziel die op aarde uitgewerkt wordt, maar altijd en alleen als jij dat wenst. Dus je hebt de vrije wil om eraan voorbij te gaan. Of je kunt vanuit je diepste zelf die beslissingen in je leven op aarde maken. Die maken dat je je leven leeft zoals jij je dat had voorgesteld voordat je op aarde kwam. Dan zie je ook dat jij verantwoordelijk bent voor jouw leven. En niemand anders. niet jouw ouders hebben jou uitgekozen en hebben, hebben gewild dat jij kwam nee, jij hebt je ouders uitgekozen We horen heel veel mensen zeggen dat zij er niet om gevraagd hebben om op aarde geboren te worden zie je hoe eigenaardig dat is? Daarmee zeggen ze dus dat ze niet in staat zijn om uit eigen vrije wil een leven op aarde aan te gaan. Dat het van anderen afhangt dat zij kwamen op aarde en dat ze dus eigenlijk niets te zeggen hadden. Dan kun je ook gemakkelijk alle verantwoordelijkheid over jezelf neerleggen bij anderen. En kun je zeggen, kan ik er wat aan doen? Ik heb er niet om gevraagd om geboren, om geboren te worden. En het is de schuld van mijn ouders, van mijn moeder, van mijn vader... Het is de schuld van anderen. Het milieu waar ik ben opgegroeid. Het is de schuld van die of van die of van wat dan ook. Het steeds komen mensen maar niet daar overheen. Om zelf de verantwoording voor hun leven te nemen. En iedereen geven ze de schuld... En ze denken nog dat ze gelijk hebben ook. En nog steeds in deze tijd kun je dat om je heen horen. Hoe eigenaardig. En juist veel jonge mensen, maar wat is jong, het kan net zo goed een hele oude ziel zijn. Dus veel jonge mensen hier op aarde nemen hun verantwoordelijkheden wel. Bepalen zelf wat wel of niet goed voor hen is, weten wel degelijk over engelen, over reïncarnatie en het leven dat uit eigen vrije wil gekozen is om een leven hier op aarde te leven. Ze weten dat, weten, maar voelen dat vanuit de ziel die zij zijn. Ja, je hoorde het goed. Jonge mensen kunnen net zo goed hele oude zielen zijn, zielen die een laatste leven hier op aarde willen, om nog het een en ander aan restverwerking te beleven, te ondergaan, om nog even de puntjes op de i te zetten, ze hadden nog niet een bepaald aspect van het leven, ...in een evolutie meegemaakt... ...en willen dat nu nog... ...in dit leven beleven... ...en meemaken... ...zo kan het voorkomen... ...dat juist... ...in onze ogen... ...in vreselijke omstandigheden... ...zulke mensen, sommige mensen... ...een leven willen doorbrengen... ...of nog in één leven... Werkelijk de liefde voor een ander op te brengen. Of misschien nog in één leven met elkaar te leren om een relatie tot stand te houden. Of in stand te houden. Of werkelijk te zorgen voor een ander. Werkelijk dat leven te willen. wat door velen minderwaardig gevonden wordt, om, laten we zeggen, een publieke vrouw te willen zijn. Want <tie> al die ervaringen waren nog niet voorgekomen in al die levens van die mens. Maar het kan ook een ziel zijn die nog niet het gevoel heeft gehad over de vreselijke gevolgen van mensen die jaloers zijn, van anderen dus, te moeten ondergaan. Dus hun eigen gevoel, dus de illusie van jaloersheid, is al lang in het leven verwerkt en begrepen. En die ziel zal dat dan ook nooit meer op laten komen. Maar de gevolgen van anderen, die nog wel zo vreselijk jaloers zijn, en die anderen die dat zo meesterlijk weten te verbloemen, te verbergen, om dan toch die mensen die dan nog aan zo'n illusie lijden, te vergeven. Om mensen die vreselijke dingen aan anderen toebrengen, toch te vergeven. En hoe je dat doet, ja, dat kun je in, onder andere in lezing 24 beluisteren, of je kunt hem ook lezen, je kunt hem lezen op mijn website. Hoe je de weg kunt volgen om te vergeven en hoe je die af kunt leggen. Dus waar het om gaat is dat er zo ontzettend veel vormen zijn die nog allemaal begrepen kunnen worden. Illusies waar mensen overheen dienen te komen. overheen dienen te komen om bij hun eigen bron bij hun eigen zelf terecht te komen en dat verwerken kan werkelijk in een paar seconden plaatsvinden maar er zijn ook mensen en misschien ben ik daar wel een van of jij wellicht ook die er vele levens over hebben moeten doen het kan zijn dat het vele levens duurt voordat de mens, voordat een mens de ander zijn andere wang toekeert en de ander kan vergeven. En daarmee zichzelf ook kan vergeven en ook dat het zo lang heeft geduurd dat de ziel, de eigen ziel, zo lang in de kou heeft moeten staan, om het maar zo te zeggen. Dus om nog weer even terug te gaan naar de meditatie waar we mee begonnen, en misschien heb je je ogen nog gesloten, is dit wat je zo even hoorde toch aanleiding om eens even stil te staan bij jezelf en niet onmiddellijk de ander de schuld te geven. Het bij jezelf komen en de ander nooit schuldig te laten zijn, begint met de gedachte, dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven. En als je zo, nu dus, diep in jezelf voelt en rustig ademhaalt. ademhaalt. En dus rustig je ademhaling regelt. En een kalme ademhaling. Door rustig in te ademen je adem even vast te houden en rustig uithalen. Dan, dan keer je weer binnen in jezelf terug. Je aandacht richt zich naar binnen. En alles dat buiten jou is, is niet meer belangrijk. Neem de tijd. Om die ademhaling. Tot je door te laten dringen. En misschien wil je meedoen. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En luister rustig naar het kloppen van je eigen hart luister naar het ruisen van je eigen bloed en adem rustig uit je kunt als je dat wilt de uitademing in je zonnevlecht laten komen Ga met je aandacht weer rustig naar je ademhaling. En adem rustig in. Zie voor je dat je het zonlicht inademt. En hou die adem even vast. Luid, laat die uitademing in je zonnevlecht neerdalen. Misschien luister je voor het eerst en is het lastig voor je om te visualiseren, om het zonlicht in te ademen. Het licht om je heen, misschien een lamp, een kaars wellicht. Maar denk dat je als kind heel gemakkelijk kon visualiseren. Je kon het als kind wel. Je speelde dat je dit was en de ander was dat en... En toen waren we dit en toen waren we dat. En zo eenvoudig is het ook. Maak de verbinding... met de zon. In jouzelf, In je zonnevlecht. Op deze wijze... voel je dat dat... Wat je hoort binnen in jezelf. Je woorden, de vormen, je contacten, met onzichtbare werelden, dat het uit het licht komt. En het is geen fantasie die je hoort. En trouwens, al zou het fantasie zijn, wat dan nog? Het is onzichtbaar. Onzichtbaar voor velen, maar wel degelijk zichtbaar voor velen. Dat is wat je bent. En ja, wat je uitstraalt, trek je aan en dan zeg ik toch, ja, dan mag ik me altijd heel gelukkig prijzen. We hebben deze week een, een goed deel van deze week opgetrokken met een, een zaakrelatie en nou, op zich niet noemenswaardig zou je kunnen zeggen, waren het niet dat hij boeddhist is. Wat een genoegen, wat een plezier, want dan is een half woord voldoende. Er hoeft niets uitgelegd te worden. We gaan er al vanuit dat alle bedoelingen, wat er ook gezegd wordt, altijd goed is. Wat, wat heerlijk is dit. We hebben ook ooit de beslissing genomen om alleen nog maar op deze manier de dingen te doen die we leuk vinden. Daar zou je werk ook onder kunnen, kunnen doen. En wat zal het een plezier zijn als alle mensen op aarde de keuze in zichzelf gemaakt hebben om zich open te stellen naar de ander om te zijn als de ander. En dat ook te voelen. Dus altijd het beste uit jezelf te geven. Om dan ook van de ander het beste uit zichzelf te krijgen. Om de ander met open vizier tegemoet te treden. En geen, geen verborgen agenda te hebben. Het maakt de mens werkelijk oprecht blij te weten dat er met belangstelling geluisterd wordt. En dat de woorden op een prettige wijze gevolgen worden. En dat de herkenning daar is. Ja, als je dan zo rondkijkt, ja, dan is er nog een heleboel te doen op deze aarde. En dat zal nog misschien lange tijd zo doorgaan op aarde, totdat alle zielen in hun aardse leven liefdevol met elkaar omgaan. En als we, het, als, als we ons bewustzijn met elkaar kunnen delen. Dan zal het wellicht wat sneller gaan. Maar er worden ook steeds weer nieuwe zielen geboren. Dus nieuwe mensen geboren die, die de keuze hebben gemaakt om ook op aarde geboren te worden. Dus ook een aards leven wensen te leven. Op snelheid in ontwikkeling van hun bewustzijn te maken. Alles is steeds in beweging op aarde, in het universum, waar de aarde natuurlijk deel van uitmaakt. Niets staat stil. Maar alles is in beweging. En juist in deze tijd kunnen we dat zo duidelijk om ons heen zien. Juist in deze tijd waar alles naar de oppervlakte komt, alles wat stiekem en verborgen is gebleven, komt naar boven. Dus ook karaktertrekken van mensen. We kunnen het nu al zien, om ons heen. een langzame hand weten mensen de emotie te scheiden van hun werkelijke zelf een langzame hand nemen mensen de beslissing om in zichzelf positief te denken te doen en te handelen om dan tot de dekking te komen. Dat dat een veel prettiger leven is. Misschien zul je wel eens wat verliezen, maar je krijgt er zoveel meer voor terug. De warmte, de liefde van anderen. Altijd het, het, het goede wensen voor elkaar. Maar laten we wel leven. Wezen. Natuurlijk maakt het niet uit of iemand wel of niet is of wat dan ook. Met alle mensen is het prettig toe met iedereen. Of het nou het ene bewustzijn is of het andere, want alle bewustzijnsvormen zijn op aarde te vinden. En wat dat betreft kan ik werkelijk zeggen, hoe mensen ook zijn, ook al is het dit of het of, ook al is het dat, maar met andere woorden, ook met u wil ik leven. Ook met die mens, maar ook met die. Dus ook met die mens die anderen op een hoogste eigenaardige wijze wenst te behandelen. Ja, en natuurlijk is het prettiger te toeven met mensen die de liefde in zich weten. En die het inzicht binnen in zichzelf naar boven halen. En die besloten hebben om hun leven alleen nog maar in liefde te leven. Natuurlijk is dat prettiger. Maar er zijn nog zo ontzettend veel mensen die de wanhoop nog in zich weten. Die niet weten hoe ze de, hoe ze de kwaadheid uit zichzelf kunnen halen. Die niet weten dat er naast hun eigen woede en kwaadheid ook liefde bestaat. Die niet weten hoe ze moeten leven, die van de ene dag op de andere proberen te leven, die werkelijk aan het overleven zijn. Om die mensen gaat het altijd maar weer. Juist met die mensen wil ik leven. Die zich niet kunnen voorstellen, dat wat je zelf bent, dus wat je uitstraalt, jij ook weer aantrekt. Die daar geen notie van hebben. Die keer op keer teleurgesteld worden. Die de onmacht, het verdriet, de ellende in hun leven steeds maar weer ervaren en denken dat dat bij hen hoort. Voor die mensen zijn wij. Ook voor die mensen die nooit in dit leven wensen te luisteren, is het zeer zeker. Ook met u wil ik leven. <Klacht> Juist door te zijn zoals je bent. Je hoeft een ander niet te redden. Je kunt een ander niet vertellen hoe te leven. Alles wat je hoeft te doen, is jezelf zijn. En ook die mensen met jouw liefde tegemoet te treden. En ja, niet te oordelen, te veroordelen. Want je weet eenvoudig niet of die mens met die opdracht op aarde gekomen is. Die opdracht dus die aan de buitenkant vol wraak en kwaadheid zit, maar die opdracht die anderen kan laten ombuigen tot een hoger bewustzijn. Niet om die ander te laten zien of te vertellen hoe het wel moet, maar om het respect voor die mens op te brengen. Want ook hij of zij is naar de aarde gekomen met zijn of haar eigen blauwdruk. En het kan zeer wel zijn dat die blauwdruk, dat dat leven een negatieve uitwerking kan hebben op de mensen van de aarde. Maar vanuit een hogere hoogte te zien, een verdere afstand te zien, van vanuit het grotere geheel te zien, een ombuiging kan betekenen. In het bewustzijn van anderen. Misschien wil je erover nadenken dat God alleen maar engelen gezonden heeft. Er bestaat geen negativiteit. Het is er alleen om, laten we zeggen, de aandacht te laten vestigen op het licht. Het heeft een doel. Het een kan niet zonder het andere. Hij weet dat in het licht de kennis van het kwaad ligt. Het een kan niet zonder het ander. Als er alleen het ander geweest zou zijn, dan zou er een padstelling ontstaan. Daar geen groei in zit, geen bewustzijn in zit en zeer zeker geen verandering in zit. Zo kun je dus tot het inzicht komen dat in het licht het kwaad gekend is. Zo kun je jezelf ook zien, dus je, je eigen innerlijke zelf, voel eens de goedheid in jezelf. Wat een groot licht jij bent, wat een liefde je in jezelf hebt. En voel is diep in jezelf, dat je eigenlijk alleen maar de beslissing hebt genomen... Of vanaf nu alleen nog maar in het licht te leven. Maar je herinnert je nog levendig dat je met het kwaad in jezelf in aanraking kwam. Maar nu je in het licht leeft, ga je niet meer met de illusie van het kwaad mee. Maar ga je dan het kwaad in jezelf veroordelen? Nee toch, dat was toen. Toen, toen, je, toen je niet wist... Toen je geen inzicht had om te leven vanuit het licht. Toen wist je niet beter. Toen dacht je dat het kwaad sterker was. Maar nu voel je, nu weet je dat je in het licht leeft. En dat jij uitmaakt hoe je denkt. En dat het kwaad in jezelf, vanuit jezelf komt. Want dat zijn jouw gedachten. En dan weet je, dan voel je dat jij in staat bent om jouw gedachten om, gedachte om te buigen naar positiviteit naar licht door ze niet weg te drukken door er geen hekel aan te hebben maar ze te accepteren als iets dat je nog dient te leren te leren om ermee om te gaan want hoe harder je deze gedachten, negatieve gedachten of dwangmatige gedachten wilt wegduwen hoe harder het terugkomt en dan denk je dat het kwaad groter is in jezelf sommige doen dan helemaal niks meer, geven zich daar helemaal een over en komen in een depressiviteit terecht. Maar weet, dat hoe harder je vecht tegen het kwaad in jezelf, hoe harder en hoe groter het bij je terugkomt, het lijkt groter, het maakt meer lawaai, maar weet dat het niks voorstelt. Je hebt misschien het idee dat er nou, toch eigenlijk helemaal niets aan te doen is. En, en, en, en je geeft jezelf over aan die ellende, aan dat kwaad. En soms denk je, nou ja, ach, ik weet het ook niet allemaal hoor. Nou, ik ga maar weer verder met het leven. En eh, nou, wat maakt het allemaal uit? En ja, denk je dan wellicht... Zo erg kan het toch allemaal niet zijn. Even in het kwaad leven. Ik kan er wel mee omgaan. En ik kan net zo goed. Eh, ik doe gewoon wat anders. En ik doe net alsof ik het niet hoor. Niet zie. En eh, nou, ik ga even naar een film kijken of eh, ik doe even wat anders. Want ik heb toch ook goede dingen en ah, nou ik kan er eigenlijk wel mee leven hoor. Is dat ook zo? Is dat werkelijk zo? Kun je daarmee leven? wil je er in dit leven iets mee doen, dat je daar een oplossing voor kunt vinden? Want dat wist je niet in al je eerdere levens en het leven tot nu toe, anders had je dat al lang gedaan, want er is een hele eenvoudige oplossing voor al die gedachten die op je afkomen. En die, die jij wenst te negeren. En natuurlijk wist je wel dat er een oplossing voor was. Toen je nog in die astrale wereld was. Maar toen je naar de aarde kwam, zei je, ja daar ga ik, daar ga ik wat aan doen. Maar dat ben je toch allemaal helaas weer vergeten. Maar die herinnering, dat je het wel degelijk weet hoe je ermee om moet gaan. Die kun je heel eenvoudig naar boven halen. Want de oplossing hiervoor zit gewoon allemaal nog steeds binnen in jou zelf Als je stil gaat staan bij jezelf en je aandacht naar binnen richt, En misschien voor de eerste keer in je leven werkelijk naar binnen richt, en je niet gek laat maken door van alles, dan kun je het zo naar boven halen. Dan kun je de kennis en de inzichten, Weer zo herinneren. <coughs> Zie je ook wat dat woord zegt, herinneren. Doordat waar jij kwaad om bent, niet mee te nemen in jouw emotie. Daar kun je dus over nadenken. Dus je kunt je herinneren, binnen in jezelf, om op de gedachte te komen, dat waar jij kwaad om bent, niet mee te nemen in je emotie, maar het apart te zetten in je gedachten. In je gedachten over het kwaad, die zijn van jou. Dus leg die apart voor je neer, als het waar. En haal al die negatieve gedachten, die van jou zijn, niet van anderen, maar van jou, ook al denk jij dat anderen daar schuldig aan zijn, maar het is jouw gedachten daarover. Haal die gedachten bij elkaar. En je kunt er bijvoorbeeld een, uh, nou, een ballon om doen. <kijkt> en adem ze in. En deponeer ze in de ziel die jij bent. Dus in de plek iets boven je navel, dus in je zonnevlecht. Dus je ademt in. En in die gedachten van die inademing verzamel je al die negatieve gedachten. En je ademt het uit in de zonnevlecht die jij hebt, die jij bent, in de ziel die jij bent. Nou, denk je misschien wel, nou dat heb je al zo vaak gezegd, nou dat weet ik nou wel. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Want iedere keer vergeet je het weer. En iedere keer laat je je weer meeslepen door de emotie van de gebeurtenissen. Iedere keer die je weer bij je nekvel gepakt worden, doe jezelf om op die gedachte te komen. En die uitademing, al jouw ellende, Jouw kwaadheid, jouw frustraties, jouw irritaties in het licht dat jij bent. Leg het daarin, want je ziel kan het allemaal hebben. Maar dat weet je natuurlijk al, want het is al zo vaak aan je doorgegeven. Ja, en toch, het dient steeds aan je doorgegeven te worden en steeds weer herhaald te worden. Want wij lijken ons steeds maar weer aan de irritatie, aan het kwaad over te geven. Weet dat de keus binnen jezelf heel gemakkelijk gemaakt wordt. Het is, je gebruikt daar je hersenen voor. De keus binnen jezelf. Om mee te gaan met het, met het kwaad. Je, je, je glijdt supersnel af en weet dat je je nergens aan vast kunt houden. En de negativiteit binnen jezelf zou je met alle genoegen oprapen hoor. En misschien wil je daartegen vechten. Je bent zo depressief geworden. Want zoals gezegd, ga je vechten, dan verlies je het altijd. Want het kwaad binnen, kwa binnen in jou kun jij grote vormen laten aannemen. Ik zeg niet dat het kwaad grote vormen heeft. Het stelt eigenlijk niets voor. Maar jij laat het grote vormen aannemen. En daar ben jij verantwoordelijk voor. Niet de ander. Jij blijft altijd verantwoordelijk voor wat er in jouw leven plaatsvindt. Keer nu terug naar die inademing en haal al die negatieve gedachten weer bij elkaar en breng die in een uitademing naar je ziel. En zie. Laat die emotie voor wat het is. Een keer weer terug in het denken dat alleen maar van jou zelf is. En kijk naar binnen in jezelf. En dan zie je dat de irritatie, het kwaad dat van jou is, in een inademing, in een soort ballon gaat en dat die als vanzelf met, met jouw beslissing in een uitademing in je ziel terechtkomt Iedere keer weer. En steeds maar weer kun je dit herinneren. En steeds maar weer kun je dit toepassen. Net zolang dat je geen enkele negativiteit, angst of irritatie meer in jezelf voelt want dat licht in jou kan dat allemaal hebben en je geeft ruimte aan het licht het licht wordt groter voel in jezelf en doe het maar eens Nou, zeg je misschien, dat ga ik een keer pro proberen. Nou, doe het maar niet, want dan doe je het nooit. Het is een beslissing die je zelf in je, in je gedachten neemt. Dat is verantwoordelijk zijn voor je eigen leven, ook voor je eigen negativiteit. Die alleen maar naar dat licht wil. En zie je hoe eenvoudig het gewoon is. Je hoeft je niet meer wanhopig te voelen. Iedere keer weer kun je die wanhoop, die, dat verdriet, voor je neerleggen. En op een uitademing naar je ziel brengen. Iedere keer weer met wat dan ook, wat er in je leven gebeurt. Zo op deze wijze kun je alles binnen in jezelf opruimen en kom je tot andere gedachten. Je hebt niets met anderen te maken, in zoverre je gaat niet over het leven van anderen hoe die met hun leven omgaan mogen ze zelf weten het gaat er alleen maar om hoe jij ermee omgaat en hoe jij erover denkt dat vindt plaats in jouzelf kun je die twee dingen van elkaar scheiden steeds maar weer wat er ook op je afkomt iedere keer weer opnieuw totdat je het eindelijk door hebt dat het apart plaatsvindt in jouw gevoel, in jouw hersenen. Dat jij de keuze kunt maken. Of je die negatieve dingen, ook al weet ik veel wat er allemaal in je leven gebeurt. Ook al ben je zo depressief geworden. Maar dat jij de keuze hebt op ieder moment van de dag. Om dat op te nemen en neer te leggen in het gigantische licht dat jij bent. Je hebt ook de keus om het negatief groter te maken, of het positief groter te maken. Die kracht, die macht heb jij. Je hebt zoveel kracht in jezelf. Je hebt de macht om te denken zoals jij wilt, want dat heeft de Godheid aan jou gegeven. Jij mag alles bepalen. Niemand gaat daarover, alleen maar jij. Jij hebt de macht. Om alles wat je. wat naar is, wat akelig is. in het licht van jouzelf te leggen. Dan kun je er op een andere wijze mee omgaan. Zo op die wijze. kun je alles binnen jezelf opruimen. En kom je tot andere gedachten. Dan kom je tot gedachten die uit het licht komen. Want op een gegeven moment. is er alleen de gedachte. Die met het licht te maken heeft. Nou, saai. Ja, sommige mensen vinden het boeiend om, om gevaarlijk te leven. Om, om irritaties te hebben over anderen. Want die denken dat er dan anders geen leven is. Nou, mag je allemaal denken. Daar ga ik niet over. Je mag dat allemaal tot op het bot helemaal beleven. Maar eens kom je tot de conclusie. Is dit wat ik wil? Moet ik nu verder in dat nare gevoel altijd? En om anderen onder haar te halen en, en wat dan ook? En dat andere vind je saai. Dus in dat licht te leven. Nou, als jij dat vindt, dan vind je dat. Dat mag je allemaal. Maar je gaat dan wel leven, hè? En niet meer overleven. Want het leven is echt werkelijk leven. Want dan kun je werkelijk zien dat je je leven in eigen hand kunt houden. Dat je niet meer laat meeslepen door de gebeurtenissen in je leven die op je afkomen. Die steeds maar weer op je afkomen. Net zolang totdat jij bepaalt dat je in de rust van jezelf gaat leven werkelijk leven, dus in de stilte in jezelf gaat leven. Dan heb je niet een stil leven hoor, nee, juist een heel uitbundig leven, leuk, plezierig, aangenaam. En dan komen er wel dingen op je af, maar dan weet je ermee om te gaan. Dan ga je daar niet meer onderdoor, wat er ook op je afkomt. Dan maakt het ook niet uit wat anderen over je zeggen, over je doen, met je doen, want jij staat midden in jezelf en je weet ook de juiste beslissingen te nemen die er genomen moeten worden. Want jij bepaalt en niemand, niemand anders. Want jij bepaalt wat er in je hersens afspeelt. Of je die hersens gaat gebruiken voor het ene of voor het andere. Jij bepaalt of je die hersens laat vervuilen... Of niet. En waarschijnlijk heb je er helemaal geen zin in. En wens je liever je aandacht af te laten leiden door... Nou, ik zei het net al. Door van alles. Dat maakt niet uit. Dat mag je allemaal zelf bepalen. Maar eens zul je naar het licht toe keren. Dat zul je eens doen. Jij bepaalt dat. En wellicht denk je... Dat het jou niet aangaat. En dat is een andere vorm. Je denkt misschien, nou, ik ben eh, eigenlijk al zo ver op dat spirituele pad. Nou, laat ik, je, laat ik je zeggen. Juist jij. Juist jij. De mensen die denken dat ze al zo ver zijn. Laat ik je zeggen, we zijn nog maar aan het begin. Hierna is nog zo verschrikkelijk veel. En dat is oppassen voor de arrogantie, voor de ijdelheid. De illusie dus. Adem ze in. En leg het neer in de ziel die je bent. Want je straalt uit wat je, wat je aantrekt. Wat je aantrekt, straal je uit. Je bent zelf verantwoordelijk voor je leven. Ook al wil je naar de buitenkant laten zien dat het allemaal zo geweldig is. En weet dat hoe verder je op je pad komt, op je weg gaat, de weg naar je innerlijke zelf, weet dat je dan dan, nou ik wil niet zeggen meer op je bordje krijgt, maar de eisen die aan je gesteld worden, zijn dan groter. Want je verantwoordelijkheden zijn ook groter. En kijk eens goed naar jezelf. Voel in jezelf. Heb je werkelijk alles opgeruimd? Weet wat je zegt. En kijk goed. Heb je ook die illusie van jaloersheid opgeruimd? En ik heb het net juist over de mensen die al wat verder zijn op het spirituele pad. En juist bij mensen die spiritueel bezig zijn, niet bij allen, maar bij sommigen viert je ja, gloesheid hoogtij. Zie het als de kans, als je het bij jezelf ziet en herkent, om daarvan af te komen en verder te gaan op je pad. Het is een illusie die je tegenhoudt om je weg te vervolgen. Denk erover na. Jaloersheid, hoogmoed. We kunnen niet anders dan nederig zijn. Nederig. In... Zeker weten dat hier nog zoveel bewustzijn nog opvolgt. We kunnen erover nadenken hoe het leven, het werkelijke leven met hoofdletters, in elkaar zit. zit. En we kunnen zien hoe het, hoe wonderlijk het geregisseerd wordt. Hoe het leven ogenschijnlijk heel ingewikkeld lijkt. Wat, maar wat van een bepaald punt in het universum zou je kunnen zeggen het hele universum in de gaten gehouden wordt. Wat een, wat een vormen, wat een kracht, wat een energie. Maar weet dat je het in jezelf hebt zitten. Wij zijn zelf zo groot in onszelf. We zijn daarmee verbonden. Want tevens is dit van zo'n grote en hoog orde, dat wij er niet aan kunnen tippen. We kunnen het niet eens bereiken in het leven van de aarde de energie die dat is de vorm is zo immens groot dat als we daar dichterbij komen dat we ogenblikkelijk tot zelfverbranding overgaan we kunnen dat licht dat immens grote licht niet eens zien het is te groot We dienen alles mee te maken, alle vormen van bewustzijn, alle ervaringen dienen we te ondergaan om steeds maar weer, weer een stapje dichter bij het licht van onszelf te komen en dan steeds een stapje weer dichter bij die immens grote godheid te komen. Wij mensen zijn nog maar aan het begin. En het is goed dat eens te beseffen dat wij allen als mensheid nog een hele lange weg te gaan hebben. Een lange weg. Ja, dat hoor je zeggen. Een lange weg terwijl het in een seconde, in één nanoseconde seconde afgelegd kan worden. Maar we zijn hier op aarde. Waar de tijd is uitgereikt. Uitgerekt totdat wij minuten, uren, dagen, weken, maanden en jaren noemen laten we erover nadenken dat wij door dat licht gekoesterd worden dat licht zullen wij ook eens worden dat licht heeft ons nooit verlaten dat licht is altijd in ons aanwezig geweest ook op de mensen, ook op de momenten dat je wanhopig was. Het is altijd bij je gebleven. Het heeft je opgetild. En je hebt het nooit gezien. Keer terug naar dat licht. En ooit zullen wij daarin opgaan. En ook eens zullen wij in een uitademing daar weer in miljarden stukjes opnieuw geboren worden... Om weer een nieuwe verandering aan te gaan. Zo is het godsbeeld, het levensgevoel, het onbenoembare, steeds in beweging. Aan jou wordt dat, wat hier gezegd wordt, wordt dat gegeven. En zal wellicht eens jouw aandacht opeisen, misschien op dit moment. Het zal in het diepste van je gevoel zijn plaats vinden. En wellicht worden de woorden. Een deel van jou. Dan zullen de woorden, de gedachten, op een bepaald moment in je leven gestalte krijgen. En zullen je in je leven harmonie en vreugde brengen. Alles in jezelf heeft het inzicht en de godskracht binnen in jouzelf. Alleen jij, jij besluit om het naar boven, het naar buiten te laten komen. Laat het niet zitten door de starheid in denken, of je overtuigingen dat je iets buiten jezelf moet aanhangen. Bepaal zelf, en haal dat wat jij was, bent en altijd zijn zult naar boven. Een stap uit je zelfgekozen gevangenis, je zelfgeschapen gevangenis, wordt weer als dat kleine kind toen je nog kon visualiseren en fantaseren, dan ben je gemakkelijker in staat om jouw koninkrijk Binnen te gaan, het koninkrijk gods. Want als jij in staat bent om je gedachten los te laten over beperkingen, beperkingen in het denken en bekrompen overtuigingen, ben je in staat om het christusbewustzijn in jou zelf te laten triomferen. Ja, en we waren met de meditatie bezig. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan is dit het einde van de meditatie. Niet het einde van alles, want er valt nog veel te zeggen. En wellicht ook veel te herhalen. In weer andere vormen. Net zolang totdat het je raakt van binnen. Dat je zegt, hé, hey, zo heb ik het nog nooit gehoord. Is dat wel eerder gezegd? Maar op dat moment, door die ervaringen die je meemaakt in je leven, de gebeurtenissen, zal het je raken. En zul je er eens mee aan de slag gaan. En zie de meditaties als iets wat, je, wat, wat, wat jou net in je nekvel pakt, zodat je net niet verdrinkt. En dat je besluit om te leven in plaats van te overleven. En mag ik je dan nu verzoeken om je ogen weer te openen. En mag ik je danken voor het luisteren. Want zonder dat jij, als jij niet zou luisteren, zou dit ook niet bestaan. Zou ik deze lezingen niet maken. Dus ik dank je altijd, vanuit het diepst van mijn hart, voor het luisteren. Want het is niet vanzelfsprekend. Maar eens zul je, de, zul je de beslissing binnen jezelf nemen om ook de dingen uit te dragen en die liefde uit te dragen die ik op deze wijze aan je wil schenken. Want ik kan niet anders. En al mijn lezingen zijn te beluisteren via mijn website www.ykra.nl. En je mag altijd vragen stellen, maar dat wist je al. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!